wa salatu wa wa ala alihi wa sahbihi wa gaan inshallah verder met de sira van de profeet Vrede Zij met hem. En we zagen de vorige keer dat de profeet Vrede Zij met hem een aantal vragen is gesteld. En hij zei in eerste instantie, hij gaf als antwoord daarop, dat hij morgen... Of de dag daarop antwoord zou geven op deze vragen. Maar de openbaring bleef uit voor de duur van vijftien dagen. En de profeet vrede zij met hem werd in verlegenheid gebracht. Maar daarna kwam Jibril a.s. met de openbaring. En hij kwam aanzetten met surat al kahf Waarin antwoord werd gegeven op de gestelde vragen. En we hebben de vorige keer aangegeven dat Surat al-Kahf begint met het verheerlijken van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarna wordt ook de profeetschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bevestigd. En daarna ving Allah subhanahu wa ta'ala aan, of begon Allah subhanahu wa ta'ala met het beantwoorden van de gestelde vragen. En zo werd het verhaal van de jongeren van de spelonk, oftewel ahlul kahf zoals in de Koran worden genoemd en Allah subhanahu wa ta'ala zegt am hasibta anna ashabal wa warqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ila al kahf Kalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rashada Fadarabna għale għadani hem fil-kef fi adada. għadada, tumme ba' etnahum li naqlema eijul hizbeini axali ma' lebitu ameda, nahnu na' kussu għalijka nebba' hum bil-hap, innahum fitjetun amen u birabbihim, wazidnahum huda. En dit man in insura t-mkef, fanaf vers nummer 9, totamet vers nummer 13. En daarin staat het volgende. Het is een vrije interpretatie van de betekenis. Er staat namelijk of denk jij en met jij wordt hier gedoet op de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Of denk jij dat de bewoners van de spelonk en de Raqim verbazingwekkend onder onze tekenen waren? Als het gaat om de mensen van de spelonk, daarmee wordt gedoet op alulkaf. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier, en het is een retorische vraag, natuurlijk zijn het verbazingwekkende tekenen, wat deze jongeren is overkomen. Allah zegt toen de jongeren een schuilplaats in de spelonk zochten. En waarom zochten zij een schuilplaats? Omdat zij natuurlijk vluchtende waren. Ze zijn weggelopen voor hun volk. Zij waren namelijk monotheïsten, Zij waren namelijk mensen die hun heer alleen aanbaden. Zij wilden niet zoals de rest van hun bevolking zich neerknielen of zich prosterneren voor stenen. Voor beelden die van stenen waren gemaakt. Zij wilden niet een deel van de aanbidding aan een ander toewijden dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dus Allah subhanahu wa ta'ala herinnert ons aan deze zaak. En geeft tegelijkertijd antwoord op de vraag van de joden. Dat deze jongeren een schuilplaats hadden gezocht. In een speelhond, in een grot. Zeiden zij, o onze Heer, schenk ons van uw zijde barmhartigheid. En bereid ons een rechte weg voor onze zaak. Door een smeekbede. Want zij wisten natuurlijk dat zij zonder de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala deze zaak niet konden klaren. Zij wisten dat zij alleen met de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala dat zij redding en verlossing konden verkrijgen. Dus ze zeiden en bereid ons een rechte weg voor onze zaak. En toen brachten wij in de spelonk een sluier over hen aan. En daarmee wordt gedoeld op het feit dat zij natuurlijk in slaap vielen. Zij vielen in slaap voor een lange periode. Voor een bepaald aantal jaren. Meer dan 300 jaar. Moet je je voorstellen. Meer dan 300 jaar hebben zij geslapen. Vervolgens... Wekten wij hen op, ze stonden weer op, wekten wij hen op opdat wij deden weten welke van de twee groepen het beste was in het berekenen van hoe lang zij daar verbleven. Zij zelf wisten eigenlijk niet hoe lang zij daar hebben geslapen. Zij wisten het niet, zij dachten dat ze slechts een dagdeel hebben geslapen, niet meer. Terwijl zij meer dan 300 jaar hebben geslapen, moet je voorstellen subhanallah. Uh, wij berichten jou hun geschiedenis volgens de waarheid. Met andere woorden, hier heb je het nieuws. Hier heb je de berichtgeving, omtrent deze jongeren. Zij vragen jou over deze jongeren. Hier heb je het antwoord. Daarom. Voorwaar, zij waren jongeren die in hun Heer geloofden. En wij versterkten voor hen de leiding. En dat is precies wat wij de vorige keer aangaven. Dat wanneer een persoon kiest voor de weg van Allah subhanahu wa ta'ala... En hij houdt zich aan de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zul je zien dat Allah hem meer leiding zal geven. En dat was ook het geval met deze jongeren. Ook zij werden door hun Heer aangesterkt in hun geloof. Tijdens het beantwoorden van de gestelde vragen maakte Allah subhanahu wa ta'ala ook gebruik van de gelegenheid om zijn profeet, vrede zij met hem, te leren inshallah te zeggen. Hij zei namelijk, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي failun غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ Met andere woorden, en zegt zeker, nooit over iets waarlijk, dat zal ik morgen doen. Mohammed zei, morgen zal ik jullie antwoord geven. Allah zegt, zeg dat niet waarlijk, dat zal ik morgen doen. Slechts, dus als je aan toevoegt, indien Allah het wenst, indien Allah het wil. En dat is belangrijk voor een moslim ga er niet vanuit dat je morgen nog leeft dat je morgen opstaat ook openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala met betrekking tot de vraag over de ziel het volgende en dit tref je in surat al-isra 85 surat al-isra 85 de antwoord op deze vraag is niet te vinden in surat al-khef maar in surat al-isra 85 Allah zei namelijk zij stelde een vraag over de ziel zij wilde weten hoe het gesteld was met de ziel toen zei Allah subhanahu wa ta'ala hij zegt Oftewel, en zij vragen jou over de ziel. Zeg tegen hen als antwoord daarop: De ziel behoort tot de zaken van mijn Heer. En de kennis wordt jullie niet gegeven. Doch slechts weinig. Met andere woorden, de kennis die jullie is gegeven stelt eigenlijk niks voor. veel te weinig. Hij gaf hiermee. Dus Allah subhanahu wa ta'ala, dat de ziel een zaak is van Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand heeft, weet daarvan. Het enige wat door ons verteld kan worden over de ziel, is dat het leven, dus ons leven, daarvan afhankelijk is. Het blijft natuurlijk wel bijzonder. Iets wat zich eigenlijk bevindt in jou, maar je weet er niks van. Niemand kan het eigenlijk bevatten. Een ziel die zo bepalend is voor je leven. Je kan niet door het leven zonder en ziel en toch weten wij heel weinig over deze ziel de vraag werd hem ook gesteld over Qarnayn, de man natuurlijk die de wereld of de aarde rondreisde en ook daarom werd natuurlijk antwoord gegeven in surat al-kaf Allah subhanahu wa ta'ala gaf uitgebreid antwoord over deze schapenman, die een bevolking die, ge, die geteisterd werd door een andere bevolking hij nam het voor hen op en hij zorgde ervoor dat zij veilig verder konden leven. Ook daarover wordt uitgebreid gesproken in Surat al-Kef. Natuurlijk de tijd is veel te kort om daar heel lang bij stil te staan. Toen de profeet vrede zij met hem naar medina kwam, later natuurlijk, zeiden de Joodse geleerden tegen hem, o Mohammed, wat betreft, ...jouw uitspraak... ...welke uitspraak... ...namelijk... ...wama min al ilmi illa ...dat is aan hun blijven knagen... ...oftewel... ...want zij stelt een vraag over de ziel... ...maar zij weet ook het antwoord daarop niet... ...en het is niet terecht om een vraag te stellen... ...je wil zogenaamd... ...Muhammad sallallahu alayhi wa sallam... ...toetsen... ...aan de hand van een aantal vragen... ...dan moet je vragen stellen... ...waarop jij antwoord weet... ...logisch toch... ...maar je gaat niet een vraag stellen... ...over iets waar jij zelf geen antwoord op weet... Dus zij stelden een vraag over de ziel. Maar zij weten zelf niet wat de ziel inhoudt. Ze zeiden, doe jij daarmee op ons of op jouw bevolking? Doe je daarmee op ons of op jouw bevolking? Hij vrede zij met hem, Mohammed sallallahu alaihi sallam, antwoorden op beide. Iedereen, niemand is kennis gegeven over de ziel, tot op de heden. Ondanks het feit natuurlijk dat de wetenschap zich verder heeft ontwikkeld. Maar ze kunnen nog steeds niks vertellen over de ziel. Wanneer dit onderwerp ter sprake komt, dan tast iedereen in het duister. Niemand weet er iets over te zeggen. Dus dat geldt voor iedereen. En één ding staat vast. Als zij toen de tijd het antwoord hierop wisten, dan zouden de joden dat ook moeten weten. Maar dat weten zij niet. Want ook uit hun Tora valt niet op te maken hoe het gesteld is met de ziel en hoe de ziel eruit ziet en welke fases of welke stadia de ziel doorloopt en welke kleur de ziel heeft dat kunnen zij niet zeggen vandaar dat Mohammed alayhi wasallam, zei op beide ze zeiden maar jij leest in de Koran die aan jou is geopenbaard dat ons de Torah is gegeven waarin alles vermeld staat hij antwoordde dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus zij. Dus als je het hebt over de Torah. Die natuurlijk oorspronkelijk afkomstig is van wie? Van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is een openbaring. Maar toch. Als je het hebt over hetgene wat daarin is opgenomen. Stelt in vergelijking met de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala. Weinig voor. Weinig voor. Maar zouden jullie datgene wat daarin staat handhaven? Je daaraan, je daaraan houden dan zal het voldoende voor jullie moeten zijn het kan zijn dat iemand de vraag stelt waarom zegt Mohammed dat indien zij zich daaraan zouden houden dat het voldoende is terwijl zij verplicht worden geacht om de Koran te volgen toch omdat het ene leidt naar het andere als jij je zou houden aan de Torah en aan de Bijbel dan lees je daarin dat er een profeet zit aan te komen. Een profeet die aangemerkt wordt als de zegel der profeten. En waarin zij dienen te geloven. Dus als zij zich zouden houden aan de Torah. Of de christenen zouden zich houden aan de Bijbel. Dan zouden zij uiteindelijk geleid worden naar Mohammed. sallallahu En dan zouden zij natuurlijk uit de Bijbel en uit de Torah moeten opmaken. Dat het verlogenen van één profeet gelijk staat aan het verlogenen van alle profeten. Als je eentje ontkent, dan heb je alles ontkend. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... Gelet op deze woorden. Het volk van Noor heeft alle boodschappers verlogend. Terwijl Noor de eerste boodschapper is. Is het je opgevallen? Hij is de eerste boodschapper, de eerste boodschapper. En toch zegt Allah, omdat zij nu hebben verlogend, zegt hij, ze hebben alle boodschappers verlogend. Want het verlogenen van één profeet staat gelijk aan het verlogenen van alle profeten. Je kan niet zeggen van, ik geloof in Mozes, maar ik geloof niet in Jezus. En je kan niet zeggen, ik geloof in Jezus, maar ik geloof niet in Mohammed. Want door één profeet te laten vallen, heb je alle andere profeten laten vallen. Dus Mohammed zegt, als jullie datgene wat in de Torah staat zouden handhaven, dan zou het voldoende voor jullie moeten zijn. En hierop openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala, wat vermeld staat in Surat Luqman 27, وَلَوْ أَنَّمَا min, aqlaan, wal bahru min atu abhur" ...ma nafidat kalimatullah... Allah azizun hakim. Oftewel, en als... ...en dit is bedoeld eigenlijk... ter benadrukking van het feit... ...dat Allah subhanahu wa ta'ala's kennis onbegrensd is. En dat hetgeen... ...wat wij aan kennis bezitten... ...niks voorstelt... ...in vergelijking met de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt namelijk... ...en als alle bomen op aarde... Pennen waren, stel je voor, alle bomen. Die zouden tot pennen verwoorden. En de zee zou inkt zijn. Waarna er nog zeven zeeën aan toegevoegd zouden worden. Zeven zeeën aan inkt. Dan nog zouden de woorden van Allah niet opraken. Voorwaar, Allah is almachtig, alziend. Vandaar dat het belangrijk is. om je te verdiepen in de Koran. En de versen van de Koran te overpeinzen. Want alleen dan kom je tot de ontdekking. dat je Heer Almachtig is. en dat je Heer groot is. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. op een dag plaatsnam. in de heilige moskee. naast Al-Walid ibn al-Mughira. werden zij plotseling vergezeld. door een Nadru ibn al-Harif. En terwijl de profeet. Vrede zij met hem van de gelegenheid gebruik maakte om meerdere personen die ook daar aanwezig waren, om die personen toe te spreken, zoals hij sallallahu alayhi. Wasallam, hij maakte altijd van de gelegenheid gebruik om de duwen te verspreiden, werd hij steeds onderbroken door nader. De profeet Vrede zij met hem wist hem uiteindelijk stil te krijgen, en droeg aan hem de volgende verse voor. Innakum wama ta min aaliha, ma min doon illahi hafabu Jahannam. Antum leha waardoon. Walaukana ha'ulahi aliha. Ma waarduha. Wa kulun fia doen. Oftewel Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en deze woorden zijn na te lezen in Surat l'Anbiya 98 tot en met 100 daarin staat voorwaar jullie en wat jullie naast Allah aanbidden zullen brandstof zijn voor de hel zullen als brandstof dienen voor de hel jullie zullen er binnen gaan jullie zullen de hel binnentreden en als diegenen goden waren dus degenen die jullie aanbidden die stenen, die bomen als die goden zouden zijn. dan zouden zij er niet binnen gaan. Dan zouden zij de hel niet binnentreden. Logisch. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. daarna. لَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ Oftewel, zij zullen het daarin uitgillen. Van de pijn, van de verschrikking. Van de bestraffing. En zij horen daarin niets. Deze woorden brachten sommigen van Quraysh ertoe om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de volgende woorden te stellen, de volgende vraag te stellen. Dus hij stelde Mohammed de volgende vraag. Zal een ieder die naast Allah aanbeden wordt, plaatsnemen in Jahannam, naast degene die hem heeft aanbeden? Is dat wat jij veronderstelt? Is dat wat jij wil zeggen, o Mohammed? Wij aanbidden namelijk de engelen en de joden aanbidden Ozea, en de christenen aanbidden Isa, ibn Maria. Hoe zit het daarmee? Zullen deze personen, deze engelen, ook naast degene die hen hebben behemeld, in zoverre dat zij van hen goden hebben gemaakt, ook plaatsnemen naast hun, plaatsnemen in Jehendem? Hierop antwoordde de profeet sallallahu alaihi wasallam en ieder die er tevreden mee is dat hij naast Allah aanbeden wordt zal plaats daarin nemen tezamen met degene die hem heeft aanbeden dus hij stelde een voorwaarde hieraan degene die tevreden daarmee is dus die versen slaan niet op Isa alaihi salam die een vooraanstaande profeet is hij is er niet blij mee dat hij wordt aanbeden. En we lezen ook in de Koran, in, aan het einde van Surat al-Ma'idah, dat hij daarover wordt ondervraagd op de dunillah? Oris. <tiedt> Oftewel, o oh Isa, de zoon van Maryam, heb jij tegen de mensen gezegd dat zij jou en je moeder als twee goden moesten nemen naast Allah? Maar dan zegt hij natuurlijk, verheven zij u. Ik heb het recht niet om zoiets te zeggen. Ik heb enkel en alleen datgene overgebracht, wat ik van u heb doorgekregen. Dat zij jou, mijn heer en hun heer moeten aanbidden. Dat waren de woorden van Isa, salam. Dus hij zei, degene die tevreden ermee is, die wordt uh, die wordt tezamen met degene die hem heeft aanbeden in de hel gestopt en daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam zij aanbidden in werkelijkheid de shayateen en degene die zij door de shayateen aangemoedigd zijn te aanbidden dus in werkelijkheid aanbidden zij niet Isa alayhi wa ze aanbidden de shayateen want Isa heeft het niet van hun gevraagd maar degene die het van hun heeft gevraagd, is de shaitaan. Dus in werkelijkheid zijn zij volgzaam aan de shaitaan. En aanbidden zij de shaitaan. Dus ze zullen tezamen met de plaats plaatsnemen in de hel. Dit antwoord is nauwkeurig. En ter bevestiging hiervan openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala inna al ladhina sabakat lahum minna al husna ula'ika anha mub'adun. La yasma'una haseezeha وَهُمْ فِي مَشْتَهَدْ أَنْفُسُهُمْ doen. Surah al-Mbiyah 101 tot en met 102 En Allah subhanahu wa ta'ala zegt Voorwaar degene aan wie het goede van ons vooraf gegaan is En dat zeker Isa alayhi salam en de andere profeten Die komen in aanmerking voor het goede Ze hebben het goede van hun Heer mogen ontvangen Zij zijn degene die daar ver van gehouden worden van het helfuur ze komen niet in de buurt van het helfuur zij zullen er geen geluid van horen zelfs het geluid zullen zij niet horen en Jehennem, het geluid van Jehennem is verschrikkelijk zoals jullie weten en is van een grote afstand te horen maar deze, deze vrome mensen, vrome profeten komen niet eens in de buurt van Jehennem worden op een grote afstand gehouden van Jehennem dat zij zelfs het geluid ervan niet horen en in wat hun zielen verlangen, zullen zij eeuwig levenden zijn. Datgene waar zij naar verlangen, daar zullen zij zich in bevinden. Het voorgaande vers slaat op Isa a.s. en een ieder die oprecht was. Maar tegen zijn zin in aanbeden werd. En zo zette zich de mondelinge strijd voort tussen de profeet Mohammed s.a.w. en anderen van Quraysh. Zoals al-Achnas ibn al-Sharik, al-Walid ibn al, al, al mughira en Abu Jahl. En we zullen de volgende keer inshallah een aantal voorbeelden noemen van deze mondelingen strijd. Wa